Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Mexico heeft het Hooggerechtshof opnieuw bevestigd... dat het strafbaar stellen van abortus ingaat tegen de grondwet. Dat betekent dat een federale wet over abortus van tafel moet. Twee jaar geleden veld het hof hetzelfde oordeel... maar die uitspraak ging over in in voor een noordelijke deelstaat. Nu zullen vrouwen in heel Mexico gemakkelijker toegang hebben... tot abortus, is de verwachting. De afgelopen jaren is abortuswetgeving in steeds meer Latijns-Amerikaanse landen versoepeld. Een speciaal aanklager in de Verenigde Staten wil Hunter Biden, de zoon van de president... nog voor het einde van deze maand vervolgen. Een zogeheten grand jury moet er nog wel een oordeel over vellen. Het gaat om een aanklacht in de zaak die draait om illegaal wapenbezit. Hunter Biden zou in 2018 bij de aankoop van een wapen... niet gemeld hebben dat hij cocaïne gebruikte... Japan heeft een raket gelanceerd met aan boord een röntgen-telescoop. Het Nederlandse ruimteinstituut SRON heeft meegebouwd aan de telescoop... die onderzoek gaat doen naar het universum en de samenstelling van objecten tussen sterrenstelsels. Aan boord van de raket is ook een kleine maanrover die het maanoppervlak moet gaan verkennen. Japan wil het vijfde land worden dat op de maan landt. Het weer helder en nog warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af naar een graad of 15...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 Don't I know them, don't believe them, don't be see them. Hold my hand. In the room in the car, in the light and the dark Hold my hand. When we go outside, make them nose that we bug. In the room in the car, in the light and the dark. Hold my hand. When we go outside, make a nose that we the where you talk. The way you smile on top You got the vibe by one. You got the vibe by one Like you when you talking, the way you smile, that boy smile. Now only you I want. Tijd 9 is Zong, Zandvoort en Zomerheer. Lonely heart without a home But every time I try to talk to you Every time you walk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 Naambaar, want de zon schijnt. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. Ik had alles al gepland, huisje, boompje, beestje. Jij en ik, het was perfect, we konden alles delen. Die ene blik was al genoeg. Smoor verliefd, bitter zoet. Maar dat je hem had verzwegen. je ging bij mij vandaan, zo had het niet mocht gaan. Nu is het toch echt te laat. Jij hebt gelogen, je hebt me nooit gezegd dat je mij.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 Zandvoort. Zandvoort. We're rising high. De wapenlaas. Ook in de zomer.